Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran en Amerika spreken elkaar tegen... over het aantal slachtoffers bij de Iraanse bombardementen in Irak. Twee legerbases waar ook veel Amerikanen zitten, zijn getroffen. De Iraanse Staatstv meldt dat daarbij zeker 80 Amerikaanse doden zijn gevallen... en dat er veel materiële schade is. Volgens Amerika zijn er nauwelijks of geen slachtoffers gevallen. President Trump liet een paar uur na de aanval op Twitter weten dat alles goed gaat... Later vandaag komen zowel Trump als de Iraanse leider Gamenei met een verklaring. En op een van de getroffen basis in de stad Erbil zijn zo'n 40 Nederlandse militairen gestationeerd. Het ministerie van Defensie laat weten dat die allemaal ongedeerd zijn. Een medewerker van een grote Amsterdamse woningcorporatie heeft jarenlang geld weggesluisd bij het bedrijf. Volgens de Telegraaf gaat het om miljoenen euro's. De vrouw zou iedere keer tussen de 10 en de 20.000 euro naar de rekening van haar minderjarige dochter hebben overgemaakt. Het geld gaf ze uit aan gokken en luxe vakanties. ING trok aan de bel bij de woningcorporatie Stadgenoot omdat de bank de overboekingen niet vertrouwde. De vrouw is direct ontslagen en er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het geld terugkrijgen wordt lastig, zegt de woningcorporatie... omdat de vrouw amper geld meer heeft. Het merendeel van de 16.000 Zandmedewerkers... gaat niet bij PostNL werken na de overname volgende maand. Alle Zandbezorgers die hebben een aanbod van PostNL gekregen... maar volgens de vakbond is een groot deel daar niet tevreden over. Anderen zeggen er financieel op achteruit te gaan. En anderen vinden dat ze te weinig of juist te veel uren krijgen aangeboden. Het weer nog, de dag die begint lokaal met nevel. Verder vandaag veel bewolking, af en toe regen. Met zo'n 11 graden wordt het erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen meer regen, maar nog steeds vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Wat betreft de dagelijkse files is het nog wat minder druk dan anders. En dat is wel gebruikelijk zo begin januari... omdat er dan toch nog veel mensen op vakantie zijn... Maar wat wel opvalt is een ongeluk op de A10, de ring oost van Amsterdam richting Utrecht. Je hebt daar bijna een half uur vertraging nu tussen Landsmeer en de afrit Watergraafsmeer. Er zijn vier auto's gebotst. Er is maar één rijstrook vrij daar. Op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom is het ook wat drukker. Tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden. heb je vijf minuten vertraging. Net als op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Rijnzweert...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 Morgen Zandvoort, woensdag 8 januari, dit is ZFM, hier live vanuit Zandvoort naar de Tolweg. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je en we tellen nog steeds door. 114 dagen tot de Formule 1. De marathon, de vaste opening van dit programma. En we gaan door met Amy Winehouse, Stronger Than Me, hier bij ZFM. Bij ZFM met Amy Winehouse. En kijk die documentaire. Als je hem nog niet gezien hebt, die van Amy Winehouse, dat ze met haar meegelopen hebben, prachtig. Hij is volgens mij op Netflix. Zeg volgens mij ook een Ziggo. En die is echt de moeite waard. Gaan we door met. Ja, je hoort hem al: 19. Lekker wakker worden of niet? Steely Dan, 19, of hey 19 heet hij eigenlijk. Opgenomen in 1978, uitgebracht, 1980, 30 jaar oud. Maar wat een lekkere plaat blijft het toch. Buiten zijn 10 graden op de officiële ZFM thermometer. Het blijft droog vandaag en over een half uurtje komt de zon op. En daar ben je weer helemaal bij. Hier bij ZFM in de ochtend. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je. die je veel gehoord hebt afgelopen zomer hier bij ZFM. Maar tijd om even wat gas terug te nemen. Je hoort er al, Aretha Franklin. Van Zandvoort. Dit is ZFM. Wees nog eens wie er meer waren, baby.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 zal ik de hef of niederschlagen, oder nicht Wie kan man iemand zo krass vermissen? Wie kan man iemand zo krass vermissen? En dat was Juju. Duitse artiesten. Plaat uitgebracht, begin van het jaar... En uh, ja, groot succes geweest in, uh, in Duitsland. We blijven over de grens. We gaan door naar Colombia. Shakira. Met Alejandro Sanz. Ja, misschien is het wel familie. In ieder geval, hier is die La Totura van een tijdje geleden. Mm. Hoor los ojos secos, een beetje vergeten Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto. Ik wil dat je me niet laat gaan. Ik wil En Alejandro Sanz, ja, verder vroeger. La tatura. En ik kreeg opeens echt zin om gewoon oude disco's te gaan draaien. Dus waarom dit? Hier is die. The Love Train. Hier bij ZFM, waar het drie over half negen is. En als ik uit de raam van de studio kijk, zie ik steeds meer ramen opengaan. Goedemorgen Zandvoort. Steeds meer licht, dat bedoel ik, achter de ramen. Goedemorgen Zandvoort. En welkom hier bij ZFM. En dan gaan we door met een lekkere, rustige plaat om wakker te worden. Dancing Easy. Ook dat kan hier in de ochtend. Close your eyes and your eyes. Ja, dat muziekje ken ik. Met name de oudere generatie, waar ik ook bij hoor. Ja, dat muziekje, dat, dat is ooit gebruikt in de Martini-reclame. Heel lang geleden. En hij is opnieuw uitgebracht afgelopen jaar met Bianca dus. Met de cool left if. Gaan we door met Signorita van Shawn Mendes en Camilla Cabello. Jan Mendes en Camille Cabello. En die platen, of dat filmpje daarvan is 866 miljoen keer bekeken op YouTube. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat als je met 17.000 zandfotos bent... dan moeten we hem allemaal 50.000 keer bekijken. Bizar. Dit is ZFM. Het geluid van Zandvoort hier in de ochtend. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je. Maar het duurt nog even, want het is nu 20 voor 9. En we draaien met lekkere muziek zoals deze van Eumie Deodato in El Giro. You're the kind of girl that makes a man recall Doubleface, Emir Deodato en El Gero, twee legendes. Hier bij RFM, waar het kwart voor negen geweest is. Ja, en we gaan nog even lekker door met tempo en een geweldige stem. En ik heb hem klaarstaan: De Rainbow Bowman. Hier is hij, samen met Kelvin Harris. What it was? I saw the bills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Away in the dirt under me, yeah. Go shake, fold away in the dirt, Go shake, fold away in the dirt, Dragon Bowman, Giant. Nou, als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Ja, we hadden net Aretha Franklin, maar die heeft ook een zusje, Erma. In dat liedje ken je ook. Die heeft één grote hit gehad: Peace of Heart. Hier is die, bij ZFM, waar het 10 voor 9 is. Didn't help Erna Franklin, hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort, wij zijn ZFM. En wij zijn een volledig vrijwillige organisatie. Dat betekent dat we alleen maar vrijwilligers hebben. We zijn een officiële publieke omroep. Dat betekent dat we alle verplichtingen hebben die een publieke omroep heeft. En natuurlijk, net als alle verenigingen en veel meer organisaties hier in Zandvoort... hebben wij ook extra vrijwilligers nodig. De familie 1 komt eraan. En ja, daar willen we natuurlijk echt de straat op... We hebben verslaggevers nodig, we hebben redacteuren nodig, we hebben presentatoren nodig. En uh, ja, lijkt je dat leuk, lijkt je dat leuk om radio te maken? Meld je dan aan, kijk op de site van zfmzandvoort.nl. Je kunt ook op Instagram kijken, is daar ook een oproep. En je bent van harte welkom hier bij ZFM als technicus, redacteur of wat dan ook. We hebben vast een plekje voor je en we houden hele leuke borrels. Maar goed, dat is iets heel anders. Wij gaan door hier met muziek. Dit is Maxel. Die gaat nog even lekker door richting de klok van 9 uur. You were Hier bij ZFM. Waar het hier voor 9 is. En lukt het je nou niet om... Uh, Tweede uur erbij te wonen? Geen probleem. Hoor je graag uh, maandag weer. En uh, heb je wel tijd? Of, uh, heb je even niks te doen? Kijk dan even op die site van ZFM en geef je op als vrijwilliger. Hier is Michael Jackson. Tot de klok van 9 uur. En dan hoor ik je graag weer terug. Tot 10 uur. En we beginnen met... Een lekkere oude, echte oude dance-classic van Mel Brooks. Met een bekend deuntje erin wat je nu heel veel weer in de reclames hoort. Kijk of je het herkent. Hier is Michael.